Kerstgeluk met het NOS-journaal. In Vlissingen is een motorrijder overleden. De man van 48 negeerde vrijdagnacht een stopteken van de politie bij een routinecontrole. Hij ging er met hoge snelheid vandoor en agenten zetten de achtervolging in. De motorrijder uit Vlissingen reed een paar keer door Rood en verongelukte uiteindelijk. Agenten vonden hem zwaar gewond op de grond en daarna zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken.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 Het weer zonnig, aan ontstaan door stapelwolken. blijft overal droog, temperatuur ligt tussen 18 en 22 graden. Morgen ook periode met zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag is de vertraging tussen afrit Oude Wetering en afrit Noordwijkerhout 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM Oud Zandvoer. van uitstand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 Dan hebben we nog een zuster, Alberta Jacoba, van Zwanewee, geboren op 9 januari 1815. En werd op 1 juli 1846 de tweede vrouw van dominee Henny, de predikant de Bennebroek. Heerlijk, de regisseur komt met water aan zitten. We gaan even naar muziek, dan kan ik eventjes een slok water nemen.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 Nou, die Henny die overleed die dominee op 25 september 1864. Waarna de weduwe Hennie Zwaanwee met haar beide dochters... ...intrek nam bij haar ongehuurde broer... ...Zwaanwee is nooit getrouwd geweest... ...in de pastorie aan de poststraat in Hiergrind Zandvoort. Dus daar woonde dominee Zwaanwee met zijn twee... ...de vrouw, de zuster en de twee dochters. Hij woonde daar met zijn zuster en de twee dochters. Nou...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 Ik, uh, nee, ik, ben, ik, ben je al zover? Ik, ik ga hem voor je opzetten. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Komt hij komt, ja, aan? We gaan uh, nog een keer naar het Volstreet luisteren. Ja, ja. We, hadden al, we hadden al een stukje gehad, hè, maar zullen hem gewoon even helemaal draaien. Ja. Vier coupletten. Vier coupletten lang. Ja. God. Heel mooi, het Zandvoorts volkslied in de uitvoering van 1987. Wie waren allemaal de deelnemers voor die plaat? Nou, heel veel uh, Pieter. Vertel de carnavalsvereniging, de deden mee... het ja. Kamerkoor, het Zandvoorts Vrouwenkoor...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 .Onderstand gekomen door Cornelis Wadebee. Voor 8000 gulden. Ja. Ja, het kost... de restauratie kostte nu bijna 3 ton. Ja, daarom, daarom wilde ik het even melden. We zitten 1600 pijpen in. In het orgel. Maar dankzij...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 zagen de kerkgangers tot in verbazing op de kansel een grote steen liggen. Zo kan je als onze grootmoeders gebruikten als pers op de Kulsenpot... met groenten in het zout voor de komende winter. Bij de aanvang van de dienst zei dominee Zwaarderwee tot zijn hoorders... vrienden, deze steen zal vanmorgen een wonder doen. En na het amen verklaarden de geestelijke dat er inderdaad een wonder was geschiet. Niemand had zitten slapen.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 Mannen hebben een wapenschuld en bij vrouwen is het een ovaal. Op een bord in een porseleincollectie, welke in bezit is van de heer De Vries de Slavenhagen. En drie, het is te vinden op een losse lakafdruk in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap de Amsterdam. Kortom, een heel belangrijk geslacht van Zwabuwee. Dat is allemaal terug te vinden. Rob, we gaan weer even naar muziek. Ja, het lijkt me goed.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 I've forgotten if they're green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 toch wel bijzonder als je die geschiedenis zo bekijkt van die kerk. En je weet wat Smallerwee dan allemaal gedaan heeft als ongehuurde man. Uh, het was wel een, een beetje uh, de man die.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 Gespeeld door Dieke van Putten. En ik wil komen van alle koren. Gelukkig bij de frisse lucht. En vrij en open strand. Verkwikt en sterkt ons iedere dag. Ons huis staat hoog op zand. Ja, tweede couplet. Het zou te nat Van de stad, ver van de stad met al haar pracht. Dat maakt, maakt ons wel tevreden. Wij zijn geboren aan de zee. Dat maakt, dat maakt ons wel tevreden. En nu komt het emotionele vierde couplet. Haar groen gewaad, Haar sneeuwwit hoofd. We toveren steeds ons oog. En als zij raast en kookt en brandt, slaan wij den blik omhoog. Gelukkig in, mers is ons lot, waar zee, waar zee.